Gert Kluik met het NOS Journaal. In het Britse parlement is het debat aan de gang over de Brexit-deal... die deze week is afgesproken met de Europese Unie. Het is de bedoeling dat er vanmiddag over wordt gestemd... maar het is twijfelachtig of het zover komt. Eerst wordt er gestemd over een amendement... om weer uitstel aan te vragen bij de Europese Unie. Als het amendement een meerderheid krijgt... gaat de stemming over het Brexit-akkoord vandaag waarschijnlijk niet door. De parlementariërs die aansturen op uitstel willen daarmee voorkomen... dat de harde brexit-vleugel van de conservatieve partij... alsnog een harde brexit, een brexit zonder akkoord, afdwingt. Coalitiepartijen willen dat er een verplicht integriteitsonderzoek komt... voor kandidaatwethouders. Ook moeten lokale partijen hun inkomsten verplicht openbaar gaan maken. Aanleiding voor de voorstellen is een integriteitsaffaire in de gemeente Den Haag. Twee wethouders van de lokale partij, groep De Mos, worden verdacht van corruptie... Bij een integriteitsonderzoek wordt gekeken naar functies in het verleden... nevenfuncties en andere zaken die mogelijk tot problemen kunnen leiden. Nederlandse tieners drinken veel en dat komt waarschijnlijk door hun tolerante ouders. Dat constateert een IJslands onderzoeksinstituut... na enquêtes in zes Nederlandse gemeenten. De grote acceptatie verschilt volgens onderzoekers door ouders met andere landen. Ruim 4000 jongeren van 15 en 16 werd gevraagd naar hun drankgebruik... maar ook naar betrokkenheid van ouders... 60% van de jongeren dronk recent alcohol. In de zes onderzochte gemeenten loopt nu een proef... om jonge mensen van het drank af te helpen. Het weer. Geleidelijk droger en vanuit het westen even zon. Het is ongeveer 14 graden. Morgen veel bewolking en vooral in de zuidoostelijke helft van het land regen. Dan 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files die er staan veroorzaken nog niet al te veel vertraging. Op de N200 van Amsterdam naar Halfweg 5 minuten oponthoud tussen de aansluiting met de A10 en Halfweg. En op de N244 Alkmaar richting Edam 5 minuten vertraging tussen Alkmaar en Westgrafdijk. De N244 Alkmaar Edam is in beide richtingen dicht tussen Alkmaar en Zuidschermer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En de volgende formatie, dat zijn de Spelbrekers, was er in 1945 opgericht Nederlands zangduo, bestaande Theo Rekkers en Hugo Kok. De heren hadden elkaar in 1943 ontmoet in een Duitse munitiefabriek waar ze te, te werk gesteld waren. En in 1958 braken ze door met het liedje Oh Wat Een Mooi, Oh Wat Ben Je Mooi. En in 1972 werden ze uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival... met het liedje Katinka. En dat kreeg op het Songfestival geen enkele punt. En ik heb voor u een mooi nummer uitgekozen van de Spelbrekers. Nou, één mooi nummer. Ik heb er meerdere. Wat dacht u, van een mooie medley van de Spelbrekers? Nu hier op CFM Zandvoort. De lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Parijs ligt aan de scène. Een bon ligt aan de reen. Maar wat ik zo verliefd ben...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 Dat ik je tienmaal leuker vind Christiani, beter bekend als Eddie Christiani. Geboren in Den Haag op 21 april 1918. En overleden in Aalsmeer op 24 oktober 2016. Was een Nederlandse gitarist en zanger, componist en tekstschrijver. Christiani was tot 2010 nog actief als zanger. Want had hij sedert 2008 niet meer op in zalen. En Christiani staat er in het Nederlandse levensliedraditie. Staat hij naast de Lubandi en Willy Derby. Er waren ook verschillende soorten Amerikaanse amusementmuziek van invloed op zijn stijl. In 1939 was hij de eerste Nederlander en mogelijk eerste Europese artiest die een elektrische gitaar, een Epiphone model Electar Model M, bespeelde. Zijn gitaarzout werd bepaald voor het geluid van het orkest Frans Wouters. Met onder andere John de Mol op accordeon en Theo van Brinkom op viool. En in 1941 nam hij als eerste Nederlandse gitarist... een elektrisch gitaarzal op in ons gebouw in Hilversum. En u hoort hem nu, Erik Christiani. Hier in Zandvoort uit Zandvoort. Met een mooi nummer, een oude zeeman. Een oude zeeman. Kan s'nachts niet slapen. Een groot verlangen. Daar staat hij urenlang en tuurt dan naar de zee. Zijn mooie dagen lang vervlogen voelen hem mee. En laatste maal nog wil hij het beleven in storm en regen daar. Naar het onbekende land Een zeeman was geboren De vodka begrijpt mij maar jij bent gemeen. Geef mij de vodka, Anouschka, en ga ik niet zo hard. Als jij zo blijft kijken, ga ik direct op straat. Ik moet dak uit mijn best op doen en jij zet mij op noordwand. Maar in die flat zit nog een hele boel. Hoe kun je het ooit weer? Denken, meid te weigeren in te schenken, heb je dan werkelijk geen gevoel. Geef mij de Wodka, Anushka en leid ons allein. De Wodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de Wodka, Anushka en weige je Dann Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan jij.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 Wij maakten kennis bij een kennissie. Zij had meteen mijn volle sympathie. Ik was helemaal door dolle. Ze zijn nu mijn manel. Ik dacht wel wel die nel, die is het wel? Wij dronken later samen in borrel. Ik was helemaal door dolle. De eerste tijd moest ik steeds maar aan haar denken.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 Terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En natuurlijk, dat doen we alleen maar met mooie oud-Hollandstalige muziek. Zo luister, zojuist juist hoort u het Leddy Trio. Het Leddy Trio, moet ik zeggen, met helemaal door Dolle. En daarvoor Black and White, met geef mij de Wodka, Anoushka. En zo meteen op de radio. Onder andere de Butterflies, Doris. Maar nu is Selma en Helma... Maar ik heb mooie tulpen. Ik heb mooie tulpen, die en narcissen. Ze komen vers van de peilingen blissen. Dan heb ik rozen die rooien en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 en die twee motte, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je het ziet, dat geluk. Hij vreet me hele jas kapot, alleen voor haar die dot van een mot. Ik noem haar Charlotte, en hem noem ik Bas. Die dotte van motte, in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens Maar dat was mijn eigen wijze wens Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen <laughs> En al zeggen mijn relaties tegen mij Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij Want dat fort dat begint al knapjes te verminderen Maar juist zo'n vage bond als ik Die kom pas reuze in schik Met zijn alweer jas Twee motten en tien kinderen.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 We wonen in mijn jas. middag zijn we allemaal blij. Want er is weer een week van blok op op precies komen mijn vrienden bij me En dan gaan we flink repeteren. We hebben namelijk een jongensorkest. En we doen allemaal geweldig ons best. Het is een orkest van een man zes. We spelen enkel diction en jazz. Want wij zijn stapel.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 En later werd hij lid van het Zitterse gemengd koor, waar hij zijn grote liefde Mia uit Doenraden leerde kennen. Beiden werden lid van het koor Crescendo in Koenrade toen de tijd. En voor een revue in Koenraden schreef Radenmaker in 1948... zijn eerste twee Limburgse liedjes. Rademaker bleek een veelzijdig muzikant. Hij speelde veel instrumenten, waaronder blokfluit, mondharmonica... harmonica en ook viool. En zijn favoriete instrument was echter de gitaar... De grote bekendheid in Limburg kreeg hij met zijn liedjes in Limburgs dialect. Onder andere Loeiende Klokken. Terwijl de Luiende Klokken en het Huuske, uh, het, het hoekje, zijn Limburgse liedjes... die vrijwel iedere Limburger kent. En waarschijnlijk het volgende nummer kent u waarschijnlijk ook. Frits Rademaker. Met die Limburgse plaat Loeiende Klokken. Daar boven in de toon... De zoveel troe, de, zo de klokken. De grote en de klein. De klein drinken we op ja, De grote is ook leed. De wijn zorgt dat ge witte wie te vervijder geeft. de klokken. Van Limburg-Milan. Bim-ban, bim-ban. Klokken versterken de band. Die schon klinkende klanken verhören ze zo her. Ze willen ons begeleiden door ons leven heen. En wend de klokke schwiege, dan is het stil en kaal. Verwacht het dan verlangend, weer op die klokke taal. Loewe de klokke van limburg Miland. Luende versterke de versterken de baan. Höre, wat stelt ik hoor? Luende klokken van Limburg-Milaan. Bim bom, bim Bam klokken van Limburg-Milaan. Good boy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 Kind. En de volgende artiest is een dame, genaamd Annie de Reuver. Officieel is ze geboren als Anna Maria Klasina de Reuver. Geboren in Rotterdam op 19 februari 1917. En al daar op 1 januari 2016 overleden, was een Nederlandse zangeres. En ze was een van de populairste Nederlandse zangeressen in de jaren 40 en 50. En Annie de Reuver erfde haar voorliefde voor muziek van moederskant...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 Need yeah.